Gaat u nog iets willen hebben, meneer Ritter? Ik wou even afrekenen als het kan. Ik ben nodig weer naar de zaak. Ik duur druk. Er ligt zo'n stapel recepten. In juli? Ho, oh, ik dacht dat u het in deze tijd van een jaar op uw sloof afkomt. Met warm weer hebben de mensen ook kwalen. Oh ja? Ja, alleen anderen. U zou versteld zijn... U had ja, één koffie en uh, wat had u nog meer? En twee broodjes. Oh ja.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 Uh, zeg je vrouw, waar blijft mijn bestelling? Wat is ik die aangenomen. Nee, de andere juffrouw, die kleine maagde. Nee, ik wacht op 10 minuten. Wat hebt u besteld? Koffie? Nee, ik kan met dit ene portstietoos. Oh, het zal wel onderweg zijn. Zal ik zal even kijken. Ja. Hey. ja Willië, er is ook wat te zien. In de winkel, zeg Ja, Je had in de wikkel gezocht niet naar de keuken te komen wel. Had ja, je op dit moment bezig met een klant? Ja, ze heeft een Kijk naar mevrouw Klaak van het gebracht. Hoe lang is dat geleden? Uh, een minuut of tien. Nee, wacht even. Ik heb de naam nog gezien in de gang. Ze stond het in de schrift te krabbelen. Zeker weer een van de verhalen. Stille, is dat een schrijfmachine, niet? Ja, hoor. Nou, dan is ze boven. Dan uh, uh, kan ik je tegen op uh, soot, alsjeblieft. En ja, maak voort alsjeblieft. ik vrouw. Ja. Achie? Achie? Ja. Roep je, sir? Of ik roep? Ik sta nog iemand in de scholen te schrijven. Is het huis? Ik heb niets gehoord. Ik was zo druk bezig. Druk bezig. Zo beter zijn als je beneden druk bezig was. Ik kreeg ineens inspiratie. Een fantastisch goed idee. Had je dat niet voor later kunnen bewaren? Je weet hoe druk we het hebben tussen tien en elf. Het is al moeilijk genoeg met ons twee. Alleen kan ik het rustig niet af. Maar dit is een reizig idee. idee. Een detective story die zich afspeelt in een van die wasserettes. Uh, je weet wel wat mensen hun was kunnen doen. Ik heb nog geen tijd om te kletsen. Maar ze... Laat het uit die je later. Laat die rommel nog liggen en kom even. eten. ...om de man ook eindelijk in de Ja, ze... Oh, ...goed. En dat ze alle anderen bediend. Ik heb net een amandelbroodje aangenomen voor die uh, groene dagen. Oh, dacht, Brigadier die Nee, nee, nee, ik wil hier staan. Nu vind je heel blij dat amandelbroodje doorgeeft. Ja. Goedemorgen, Brigadier. Hallo. Hallo, Elsie. Lekker buiten voor morgen, vindt u niet? Ja, nou, een beetje fris is wel. Het wordt tijd dat we eens mooi warm weer krijgen. Ja. Ja, niet dat het voor mij veel verschil maakt Ik hun begraven als ik ben in zo'n miserig bureau. <lacht> weer geloven dat ik vaak weer naar de straatdienst verlang. Oh, maar uh, opsporen is toch veel prettiger? Nou, het enige wat ik deze week heb opgespoord, dat is een geduigd spotbord en twee weggelopen katten. <lacht> oh, ik denk dat het wel net zo zal zijn als met ander werk. Je hebt een licht en een schaduw zij? Ja, nou meer schaduw dan licht. Ik, uh, ik hoop dan dat hij vanmorgen langs te komen. Oh, oh, zo, zo, zo. Ik, uh, ik had u wat willen vragen. Ah, je wou me zeker weer uithoren, hè? Wat krabbel je deze keer? Krabbelen? Ja. Oh, ik schrijf serieus wat dat me doet. Ja, weer een zwiller. Hm, zo zou je het kunnen noemen. Ik had gedacht dat romantische verhalen meer in jouw lijn zullen liggen. Oh, waarom? Een paar van de beroemdste detectives zijn vrouwen. Hm. Christi, en Christie en Dorothy Sears om hem maar twee te noemen. Oh, zeg, lekker hier daarmee. <laughs> het weet de Christie. Nou, nou, nou. Dit is een beetje eerstuchtig, dat geeft het toe. Maar oh. uh, ze heeft ook ergens moeten beginnen. Ja, ja dat is waar, dat is waar. Uh, wat is het deze keer? Nou, ik uh, laat mijn verhaal spelen in een wasserette. Ah. En dan vraag ik me af of vingerafdrukken bestand zijn tegen hitte.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 Oh, en dan moet je dus ook Eerste lunch terug. Heb je de menu's geteet? Ja, hier. Yes. Och, mooi. Ik leg ze maar op tafeltje. Ja. Ja. O, oh, dat schiet me nog wat te binnen. Ik moet het bij me informeren als we de staal al hebben. Stalen van wat? Een plastic tafeltje. Ja. Oh, nee, alsjeblieft niet, sorry. Wat heb je er Oh, ik kan geen plastic zien. Ze zijn allemaal erg praktisch. Ja, ze zal wel. Maar moet alles maar praktisch zijn. De klanten halen meer van ouderwetse stof. Lillen, Leren staat veel huiseliger. Het is dan best, maar het is oneconomisch.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 Waarom zetten we er nog een paar tafeltjes bij? Omdat we nog één tafel op de stoel bijzetten en we geen ruimte meer om ons te bewegen. Maar jij hebt het toch over uitbreiding gehad? Ja, ik ben het wel van plan uit te breiden. Maar dan moet ik dat stukje grond hiernaast hebben. En dat is van meneer Rijderit. Heb je al met hem gesproken? Nee. Nou, het ik zal doen. Ik de kans. Hè. Uh, hoe laat komt hij gewonnen? Meestal om een uur zelf. Maar vanmorgen is hij nog niet geweest. Mocht hij komen, zeg jij dan alstublieft niks. Nee. Oh. De kwestie moet met veel tact worden aangepakt. Maar ja, Dat ligt jou nog niet zo. Och, ik elf ik uur. Nee, zo'n zaak heb jij echt geen oude. Ben je het misschien met me eens dat je zoiets beter aan mij kunt overlaten? Oh ja, Ik zei dat boel een lopeloze knoezie Nou, leg jij de minuut even op de plaats, hè? Ja. Oh, je hebt op de goede datum toch wel opgezet, niet? 16 juli. Prachtig. Als je klaar bent, neem je dan je koffie. Maar blijf als je blieft in de winkel. Ik ben zo trots. Oh, ja. oh mevrouw Klaak. Ik heb vergeten mijn broodjes mee te nemen toen nee. ik zo even hier was. Zijn nou zeker uitverkocht, hè? Oh, eens even kijken. Ik heb er nog zes. Nou, geef me die maar. Ja. Oh, wat schrikkelijke ochtend. Pas over postwisselt formulieren heen. En iedereen wou zijn poel insturen. Goedemorgen, ja, ja. help u. Hé, dag meneer Eflit. Op je tafeltje van het toekom ben ik zo bij u. Kijk, maar je, hoeft je voor mij niet aan te euh. Dat is... Uh, dit. Kijk, kijk dit is mevrouw Klaak. Jo, ja, alsjeblieft. Dankjewel. Dag, Aldi. Dat is zijn klaar. Het uh, gewone recept, meneer uh, Affleut. Graag. Geen de grote invasie gemist te hebben. Echt tijd geleden was er dus ontzettend druk. nu weer heel rustig. Zou net koffie zullen mezelf gaan inschenken? Ook dat we zelf grappig in zin hebben. Graag. Wilt u nog iets bij uw koffie? Alleen maar een broodje. Goed. Dan zorg erop. Dankjewel. Mm. Meneer Voor oh, meneer U drinkt hem half om half niet, meneer Raffi. Ja. Ligt je Zo, dank je, Meneer mm. zonder melk? Ik eh, drink hem graag zwart. Ze zeggen eh, dat je daar van wordt en erop eh, mm. En dat is eh, heel belangrijk dat je creatief werk eh, doet, vindt u niet? Absoluut. Hoe gaat het met de schrijverij? Dat oh, is niet zo gek. Maar het uh, is zo moeilijk nieuwe onderwerpen te vinden. kan nou, ik zou me voorstellen. Ik heb een wondering voor je vasthoudendheid. Een heleboel mensen praten alleen maar over schrijven. Maar ze doen nooit iets. En het erg flink Ik spreek me Wat voor u? Heb je op hier? Oh. Ja, Ik heb je nog niet Nee. Dank u wel. Ja, geen hey, dank, hoor. Ja. Maar net, kun het terug? Ja Jammer Er mm. zijn nog meer uitgevers Nee, ik heb ze nou allemaal wel gehad, geloof ik Nou, oh, probeer je het met een nieuwe roman? Ik was er zo vast van overtuigd dat ik deze zou plaatsen Ja, alleen maar in de bromance want... Vertel eens, waar ging deze over? Och, dat wil ik u niet meer vervelen Je mm, verveelt me nooit, Elsie integendeel. Nou, laat maar eens horen Hmm. Het gaat over een uh, particulier detective en zo. Ken je een particulier detective? Nee. Ben je wel eens zo geweest? Nee, maar ik heb er films van gezien en uh, boeken over gelezen. Dat is de moeilijkheid, zie je. De beste romanschrijvers schrijven van hun eigen ervaring uit. Hmm, kan wel. Maar ik kan toch echt niets over in schrijven, wel. Het is allemaal zo stom vervelend.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 Als de vrouw er geen bezwaar tegen heeft... Zou is en, uh, dan zou ze? En neem nou een raad van me aan, Elfie. Blijf met je volgende roman wel dichter bij huis. Ik zal het proberen. Ik heb al lang een maand hm. om van duiken in mijn werk terug te krijgen. Nog ik een kopje koffie? Een walfje. Ja. Uh -huh. hey. Ik had u nog altijd iets willen vragen. Wat is er toch met die mooie hond van u gebeurd? Mijn hond?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 Het was toch wel een grote rond? Wat ontzettend jammer. Tje, maar wil ik is het geven en nemen. Hm, zo wel. Nou ja, u hebt in elk geval al uw nog. Nee, dat heb ik ook niet meer. Maar ik dacht dat u zo'n een gewoon collectie had. Ja, dat heb ik al gehad, maar moeder houdt niet van dahlia's. Ze zegt dat ze oren willen aantrekken. Nou ja, en dat doen ze ook wel een beetje. Nou ja, we hebben ook vaste planten. Wat spijt me dat voor. Ach, oh.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 Hoe noem je dat nou, dat, dat, dat gebobbelde glas? gehamerd glas. gehamerd glas. Prachtig materiaal. Alleen een beetje warm in de zomer. Je moet oppassen dat het verniest van je meubelen niet gaat bladderen. Met zo'n ook, kun je heerlijk van je pensioen genieten. Oh, maar ik ben nog niet helemaal met pensioen. Nog lang niet. Ik zit nog in het bestuur van verschillende ondernemingen. klopt. Ja. Haans, de onderlinge investering en, de, en niet te vergeten. De dat grote loon warenhuis. waren Ja. Morgen maar... moet ik naar een vergadering voor commissarissen.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 Ach Elsie, ja? wil jij die afwasstijlen even aan Nelly brengen en uh, uh, niet meteen die boodschappen mee, hè? ja? Sir. Oh, ja, zeg tegen Nelly oh. dat de rest vanmiddag om nu om drie bezorgd wordt. Ja. Ik houd je toch niet op? Nee. Wat kan ik voor u doen? Om dan met de deur in huis te vallen, het gaat om dat stukje grond hiernaast. Ik heb van mijn advocaat gehoord dat het van u is. Ja, ik heb het een paar jaar geleden gekocht. Mijn zuster en ik overwegen de winkel uit te breiden. We groeien uit onze ruimte, zoals u ziet. Hm.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 Ga vrouw mevrouw dan moet ik u wel waarschuwen. Ze is een keiharde. Nelly? Ja, sir? Ben je taartje geslapkeerd? Ja, ik doe net bandoot op. Oh, voor jij je foutie? Ja, sir. Heb jij gisteren de boodschappen gecontroleerd? Ja. Mijn elke keer. Ik had ze even moeten laten staan, want ze kwam net... op Goedemiddag. Je... Goedemiddag. Heb jij oh, alles twee keer aangelopen? Ja, dat doe ik altijd. Daar nou, is dan de kijk. In de kast. Ik de het Proberen met Waldo. Oh, ik heb je al tien keer gezegd, Lily, dat ik rijden op de plank hoor bij het Forneuf. Oh, ja. oh ja. ja. Wat is dat, mevrouw Everett? Nee, mevrouw Klaas van het postkantoor. Ze vraagt of we een vruchtencake apart willen leggen. Ik hm. denk dat meneer Everett vergeten heeft met dat te praten. Was niet. Als die iets beloofd is, dan doet hij het ook. Hij is een ontzettend aardige man. Hij heeft zulke keurige manieren. Maar nou, ga makkelijk te beïnvloeden, het is hij wel. Stel je voor je eigendom op de naam van je vrouw te laten overschrijven. Dat bewijst alleen maar hoe zorgzaam hij is. Ik heb bewondering voor hem. Ik vind dat hij mevrouw Everett maar gebofte heeft. Dat vind ik nog meer. Nou, wat ik heb horen zeggen waren heel wat gebroken harten in Fox toen hij had aangetekend. Heb ik gelijk of niet, Nelly. Een ex? Oh ja... En er waren er wel twintig die een oogje op hem hadden. Nou ja, een landhuis en een auto en een hoop geld. <laughs> ik zou ook niet negen zeggen. Ja, maar hij heeft ook niet gek bekeken. bedoel, de... Ze is erg bij de hand en ziet er lang niet onaardig uit. En ze heeft een hoop geld bij zichzelf ook. Winkel, Elsie. Uh, ja, ik ga het. Uh... Oh, ik het de broodjes. Vlucht, Willi. Goeiemorgen, mevrouw Goedemorgen. Mag ik een volkorenbrood brood en een taart? En niet zo grote. Ja, alsjeblieft. Is dat alles wat u heeft? Socoladetijd. Die ik de vorige keer had, was niet zo lekker. Heeft u niets anders? We hebben een, een nieuwe, nieuwe soort, walnoordcreme. Ik denk dat u die lekker vindt. Mag ik er een zien? Ja, Millie is juist bezig met garnieren. Ik heb een boel te doen vanmorgen. Hoe lang duurt dat? Een minuut of vijf, langer niet. Nou, als ik dan toch moet wachten, geef me dan maar een kop koffie. Hm? Een kop koffie? Zeker, mevrouw. Ik ben zo terug. Hm? Ja, mevrouw Everett is er. Ze drinkt hier koffie. Zo? Ja, maar ze had het er aan te merken op onze Dat Wat een onzin. We hebben nooit te Zeker, ik, ik had het er bijna verteld. Dat heb ik toch niet gedaan, hè? Ik... Natuurlijk niet. Ik heb eraan geraden, een wandel thuis te proberen. Zijn jullie al klaar, Milly? Bijna, juffrouw Elsie, Ik breng er direct in. Nou, dan zal ik hem eerst de koffie brengen. Nee. Ik bedien er wel. Doe is we meteen een goede gelegenheid om over hiernaar maat te spreken. Geef maar hier.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 Als je naar de keuken gaat, ja? Zet dan de ventilator aan, wil je? Het is ontzettend vol. Wat, ik had een plan? Ik ja. weet wel dat je geen Eentje mee. En een toast met ijs. Eentje thee, eentje thee, toast, ijs. Ja. Oh, wat is het warm? Stik toch wat? Ja, de ventilator staat al aan. Zet het raam maar helemaal open. Oh, ja. Ja? Zo'n heer hebben we de hele zomer nog niet gehad. Nou ja, daar kun je wel eens gelijk in hebben. Ik ben blij dat ik wat luchtigers heb aangetrokken door de, de thee. Dat is een fantastische zaak. Ik ben het zelfs tijd voor de fototheek die ik vanmiddag gezet heb. Maar dit weer gaat er niks boven een goede kop thee. Heb je dat broodje klaar, voor die het Ja, ja, hier. is yes. het oh, voorstelt. Hé, hé, een dan heb je ja, het. Ja, ja, ja, ja. Dank je, Melly. Melly. Met hier? Nou, oh, dankjewel, ja. Elsie. Oh, het al wel warm zitten van. me. Oh, regen maar. En dan mag ik wel blij zijn dat ik geen verkeerd dienst nou, heb. Het moet wel een graad of veertig zijn in de zon. Ja. Zo warm? Ja, het hoge drukgebied boven de Azoren heeft zich uitgebreid. Oh, is het ja. dat? Eén keer komt het weer bericht uit. Oh, het mag wel eens. Het is maar een miserige zomer geweest tot nu toe. Ja. Is dat uh, jullie telefoon? Het is al in orde. Millie neemt hem al op. Oh, ja. Uh, uh, uh, uh. Ik wou dat ik het uitrusting had. Als u uw thee op hebt, bent u vast weer helemaal opgeknapt. Ja. Uh, yeah. oh. Ik. Uh, ik wou u wat vertellen, brigadier. Oh ja, ja. Ik ben ja. opgehouden met het schrijven van verhalen over particuliere detectives. Zo. So. Ik ga me nu toeleggen ja. op onderwerpen die, die dichter bij huis liggen. Huh. Dingen uit mijn eigen ervaring. Oh, dat zal interessant worden, hè? Ja, is hier vast, hè? Ja, maar is dan, Ja. Heb je ja. het opgebeld. Ja, kom op je hand. Dan ben ik de kleintje niet, hè? Wie heeft het opgebeld? Ja, maar het is dringend mensen. Het landbouw van de Everett staat in brand. Waarom is nee, toch. De brandbouw is gewaarschuwd, maar het brandt al als een fakkel. Dan mag ik wel zorgen dat ik erbij kom. We kunnen niet veel doen, de heer. Nee. We zullen de zaak moeten laten uitdrammen. Het hele valt er niet.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 ...mogen wel gelukt spreken dat het huis afgelegen is. Nou, tenminste geen gevaar voor Belinda, de percelen. Maar hou wel die schuur in de vader. Ja, ja, dat is wel goed. Maar mensen die letten erop. Of oh, dat het publiek ook. Zo te zien is halverdorp uitgelopen. geloven. Als het maar een eind vandaan blijven. dan komen we een beetje te dicht bij de afzetting. Dat komt wel in handen, Ik zie het wel terug. Momentje... Nou, mensen. een beetje achteruit. Dit hier leven van Dat Er is nog een eentje. Oh, ja. Wat jammer van dat mooie landhuis. O, oh, zie zit wat doe jij anders ben ik niet te holen. heb ik De, wel altijd gehad. Nou, zo één als deze, zul je niet vaak te zien krijgen. Ah, nog even. En dan komt dat dak omlaag. Is mevrouw even in veiligheid? Oh, we hopen het. Ze was vanmorgen nog in de winkel. Zo. Ja. Uh, en waar, waar was man? Die had een directievergadering in Londen dat Ze heeft toen, zei hij nog. Heeft hij ook gezegd waar die vergadering was? Ja, hij is directeur bij ben. Dat helpt hem al een heel en de weg. Ik zal dadelijk proberen hem te pakken te krijgen. Nee, niet zo dicht. Nee, blijf achter het hek, alsjeblieft. Achteruit, mensen. ze.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 Meneer Everett. Ja, je komt gebrak. Een voor u. Ik kan nu niet gestuurd worden. Het is een brigadier van politie uit Foxstein. Hij zegt hm? dat het erg dringend is. Zo. Nou, dan moet het maar even. Waar? Hierna. Een ogenblikje nog, brigadier. Meneer Everett is onderweg. Alsjeblieft, meneer Everett. Dank u.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 Ze hoeven maar het woord brand te horen of ze gedragen zich als een troep schoolkinderen. Dat is toch gewoon? Natuurlijke nieuwsgierigheid? Ik kan er niets natuurlijks aan vinden. Het is ziekelijk, als je het mij vraagt. En helemaal niet gewoon. Ik heb nog nooit zo'n horde gezien. Jij, Milly, toen alle anderen. De winkel was ineens leeg. Ik leek wel of de lunchroom in brand stond. Je had er ook bij moeten zijn, Sarah. Ik hou er niet van te staan kijken hoe iemands bezittingen verbrandde. Toen ik wegging, brandde het nog.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 Behalve de schuur. Dan wordt het toch wel tijd dat Millie terugkomt. Dat is een hard met te praten. Dat smeert hem zonder een woord te zeggen. Oh. Ja, dat is ze. Oh. tijd. Hij heeft me even besloten. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Zo? Als je man hebben een lijk in het land uitgevonden. Nee. Ik ben er helemaal mee liggen op het snuitje neus. Zijn ze er zeker van dat het mevrouw Everett was? Ja. De brand is maar overgezet. Dat is toch wel erg. Weet je niet, Postel was er al bij. Hij heeft me niet Everett opgebeld. Maar toen was het nog niet Was ik graag. Ontzettend.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 Er staat een aktentrommel op mijn bureau. Dat is helaas het enige dat we hebben kunnen redden. Dank u. Ik zal u niet lang ophouden. Ik zal naar een kamer moeten omzien. Oh, nou, dat hoeft niet, meneer. Juffrouw Piers van de Luschroom is hier geweest. En ze heeft gezegd dat ze u daar graag onderdak zullen geven. Ach, dat is aardig van ze. Ja. Maar ik kan ze toch niet zomaar op een dak vallen? Ze zullen het prettig vinden als u komt.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 en dat het onderzoek beperkt heeft moeten blijven tot keel en dom. Bij gevolgen van het keel. aantal en de omvang van de brandwonden? Ja. Maar na lezing van het rapport van de brandmeester... en kennisgenomen hebben van de houding waarin de overlevende werd gevonden... ben ik van mening dat mevrouw Everett in een stoel heeft zitten slapen... toen ze door het vuur werd verrast. Stoel heeft zitten. Dank u, dokter. <klaar> <klaar> Roep Victor Everett binnen.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 Um, later op die dag om uh, ongeveer 18.15 uur 15 ...herkent u het lichaam van een vrouw op het politieboot de Frotsdien ...als dat van uw echtgenoten? Ja. Meneer Abbott, we zullen zo dadelijk een getuige deskundige oproepen. Maar Goed. kunt u misschien zelf op dit moment een verklaring geven... ...met betrekking tot de oorzaak van de brand? Nee, helaas niet.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 Dus u kunt geen verzwaren geven met betrekking tot de oorzaak van de brand. Toppen spijt niet. Dank u, meneer Rappert. U <totstuk> meneer R. A. Jenkins binnen. Meneer R. A. Jenkins. Zweert u de waarheid te zullen spreken en niets van de waarheid? Dat zweer ik.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 En ik ben van mening dat hij in de buurt ligt van het raam van de salon. Wat heeft een afleiding tot die vondelstelling? Nou, kijk, de middag van de 17e was bijzonder warm. De temperatuur was boven de 30 graden. Boven de Het raam van de salon was van gehamerd glas. Gehamerd? Nu zijn door verschillende factoren, zoals de invalshoek van de zon en de structuur van het glas. ...de zonnezaal op één punt van het gordijn geconcentreerd geweest. Zo ongeveer als wanneer een kind met een vervlootglaspeen. En volgens mijn mening is daardoor een temperatuur ontstaan tot 230 graden Celsius. Genoeg om een gordijn of een traagje van katoen of een soort gelijke vezel... ...tot ontbranding te brengen. Waren de gordijnen van katoen? Dat kan ik niet zeggen... We zijn met de brand volkomen vernieuwd, maar de rest hebben me de indruk gegeven dat ze van katoen kunnen zijn geweest. Dank u, meneer Jenkins. U hebt ons beide zonder gegevens verstrekt. In zaken Venora Everett, oud, 42 jaar, <coughs> overleden met de band van Hillside Cottage, Fox Dean. Gehoorde verklaring van de echtgenoot van de politie in het districtplanteester... Uit dat de verklaring is komen vast te staan dat de brand aan een ontslotte omstandigheden moet worden toegesteven. Uh.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 Ik dacht dat ik mijn verhaal best zou kunnen beginnen met een brand in een dorp. Geen gloednieuw idee, hè? bedoelt u? Oh, dat is al zo vaak gedaan. Ja, het zal wel. Ik heb het ook nog niet tot in details uitgewerkt. Ik was van om met Brigadier Voster over te praten, die thee kon drinken. Dan zei eh. u natuurlijk. Waarom zou ik? Nee hoor, ga gerust, rustig aan hoewel ik persoonlijk naar een wat originele onderwerp zou hebben gezocht. van u en meneer Everett blijft verlaten van de zaal naar nou, lijkt lijkkrant. Die kranten, die kunnen niemand met rust laten. Meneer Everett houdt zijn hoofd een beetje afgewend. Ja. Houdt u stappen goed, dokter? Nou, laat eens kijken. De... De goeie genade, dat is een geval van belediging, zo'n foto? Uit mijn ogen door mij. <laughs> ja. Maar, eh, uh, alsjeblieft. Ja? Ik heb op jou gelet tijdens de zitting. Jij zou druk in je schrift te krabbelen. Oh, ja, ziet u. Toen het daar zo zat. het midden van. Uh, tragiek, om zo te zeggen. tragiek klopt voor een inspiratie. Oh, toch niet voor een nieuw bus, wel, hoor. Ja, maar. Oh. De beste auteurs schrijven altijd van hun eigen ervaring uit. Ja, maar daar moet je mee uitkijken, Elsie. Je zal wel mensen mee tegen de haren kunnen strijken. Uh, meneer Everett, bijvoorbeeld van hem niet schelen. Wat? Dat heeft hij niet gezegd. Bovendien ja. zou ik de namen kunnen veranderen. Ja, als je dat niet zou doen, dan uh, zou je een proces weer een smaad vrietgieren. Wel nee. Mijn dorp zou volkomen gefinancierd zijn. Ik was van plan het uh, met Billot te noemen of zoiets. Oh. Ja. Ik zou niet in mijn hoofd halen, iemand te kwijt. <laughs> en wie had je al slachtoffer voorgesteld? Maar ik had gedacht aan een. Uh,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 gehamerde glas. Oh. Maar in mijn verhaal zou de brand niet per ongeluk zijn ontstaan. Hij zou opzettelijk zijn veroorzaakt. Ja, maar dat lijkt me toch te vergezot, hè? Hm. Misschien wel. He, ik had zo gehoopt dat u me een beetje zou helpen, En niet dat u een erop zou zetten. Ja, maar je moet nuchter zijn, Elsie. Een volmaakte te oom, maar eens iets te noemen, een volmaakt tijdschema.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 daar gelijk in, maar. Natuurlijk mag hij de dichterlijke vrijheden voorlopen. Ten slotte, ja, is alles mogelijk als je het goed beschouwt. Jouw moordenaar zou de weerberichten gevolgd kunnen hebben. in de hoop op niet het niet. Maar bij ons klimaat had hij misschien zijn halve leven moeten blijven wachten. Ja. Om er zeker van te zijn dat de slachtoffer werkelijk in slaap zou vallen, zou je haar een paar. Uh, slaaptabletjes kunnen laten toedienen. Nee. Dat zou aan het licht komen, bij de Leidschool. schoon. Nou, het hangt er vanaf wat er van het slachtoffer over is. In geval van brand is het niet waarschijnlijk. En uh, wat de gordijnen betreft. Je zou iemand het slachtoffer nee. kunnen laten bepraten. katoen of andere brandbare stof te kiezen. hè? Huh? Nou, ja, maar dan gaan we de verbeelding wel wat erg veel geweld aan doen, vind je ook niet? klinkt niet erg aannemelijk, dat moet ik toegeven. Ja. Nee. En, en dan nog, zelfs als ik de moordenaar al die moeite zou laten doen, hoe zou ik hem dan in femmers om zo'n te Dat is jouw probleem, hè. Ik ben geen schrijver. Maar ik kan je wel vertellen, misschien heb je daar wat aan. Dat, voor zover ik het heb meegemaakt, misdaad gaat altijd ergens. Een leugen moeten vertellen. Een leugen? Ja. En de pech van leugenaars is dat ze meestal zo slecht verheugen hebben. Vroeg of laat breken ze hun nek daar. Nou, denk er eens aan als je weer achter je schijtmachine zit. Hm? Och.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 Wat is er nou? Voel je niet goed? Nee me niet kwalijk. Ik, ik hoop dat u me niet onbeschoft vindt, maar. Ik, ik, ik uh, heb een zo'n. Het is pijn. Ik, ik denk dat ik vroeg naar bed <tied> ga. Ja, dat is nog niet. zou ik je niets doen, Rup. Nee, niet weggaan ze. Was het een vlotte vergadering? Reuze, de bazaar wordt op de 25e gehouden. Ik had ze wat spulletjes beloofd. Je zou zo'n vruchtenkick kunnen geven. Of een taart? Daar had ik al aan gedacht. Die nieuwe van je walnootcreme doet uh, goed. Ja, ik ben zo trots als een oude aard. Zeg, ik realiseer me ineens dat de eerste namens Everett is gegaan. Werkelijk? Ja, je hebt gelijk. Hij zegt, de dag van de brand, er zal wel de wel in vlammen zijn opgegaan. Ja, maar als meneer Everett om twintig over tien naar Londen is gegaan, kan hij er dus ook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 Je wil niet heet Je ziet <laughs> uh, een beetje bleek vanmorgen. Slechte nacht gehad. Ja, ik heb niet al te goed geslapen. Neem een slaapmutsje voor je naar bed gaat. Of oh, misschien heb je een tonicum nodig. Loop straks even langs dat Ik maak je weer fit. Ach, ik geloof niet dat het iets is waar ik mijn rust over hoef te doen. Nee, mm, onschuldig middeltje. Soms helpt het. Als je maar nooit bij me komt voor slaaptabletten.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 Als ik je zou vertellen hoeveel mensen regelmatig slaaptabletten gebruiken... ...zou je zwikken. Heus? Hm? Turner van kasteel? Nee. Bert Parker van de slijterij. De oude mevrouw Denton. Meneer Everett. Charlie Miller. Meneer Everett? Ja? Ja, ja ik dacht wel dat je daarvan op zou kijken. Nog geen veertien dagen geleden kwam die met een recept. Meneer Rapper is gezien? Ja, ik vroeg weggehaald. Heeft u gezegd waarheen? Ik denk dat hij in Hillside Cottage is. He? heel Hillside Cottage? Ja, ik geloof het wel. Wat een idee om daar naartoe te gaan, hè. Huh? Die ruïne. Steeds als ik er al langs kom, lopen de koude rilling over mijn rug. Luister, Millie. ik moet even weg. Als mijn zuster naar me vraagt, zeg maar dat ik binnen een uur terug ben. Ja, Elsie.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 ...en aan wie kon ik het beter vertellen dan aan jou? Ik, ik, ik moet nog... naar nou, ik ben in een tijd. Mijn auto staat aan het eind van het laagje. Ik breng deze even weg. Dat is... De... is die krachtig buiten uit deze tijd van het jaar.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 Zal ik even afrekenen, Elsie? Ik kom bij u, mevrouw Klaar. Uh, het was uh, een dagschopel uh, en de set was niet zo. Ja, geen zoep. Jij ja, neemt me niet kwalijk dat ik je zo opjaag hoor, maar het is vandaag een drukke dag. Pensioenen en boswissels. Het is uh, vier shillingping, mevrouw Klaar. Mm. Alsjeblieft. Dank u. Mevrouw Plaat, hebt u toevallig pleegdier Foster gezien? Nee, is die nog niet geweest? Nee. nee. Alleen hij naar het terecht zijn? Ik denk dat hij wat later komt. Stel <laughs> je voor, die is een lunch vol zuimen. Oh. <laughs> Ach, wees het liefkens, Geef me mij echt mijn mantel aan. Ja. Dank je. Zeg, is mijn emmer nog altijd bij jullie? Uh, ja. Mijn man en ik hadden hem aangeboden bij ons te komen, maar jullie hadden het hem al eerder gevraagd. Nou, blijf er dat niet aan of hij voelt zich op zijn gemak bij jullie. En veel last heb je niet van hem wel? Helemaal niet. Ah, toch, en dan dat er zoiets moest gebeuren. Zo'n aardige man. En dan is het dus zo Terwijl hij zei toch een beetje... Nou ja, uh, Piet Lutte was. Ik heb nog nooit een man meegemaakt. Die heeft zoveel zorgen maakte om de gezondheid van zo'n vrouw als hij. Helkelijk? Oh, hm. ja. Oh, Emmeret was erg vandaar voor ik aditieën. Ja, niet ernstig. Maar hij wou toch niet dat ze enig risico liep. Je kunt het geloven of niet. Maar ik moest hem altijd dag doorverbinden met Londen. Ja. Voor het weer. Weerbericht? Weer, weer. Ja, hij heeft de hele zomer geen dag overgeslagen. Ja. Alleen omdat het wel een geregeld arrezen. Nou, is dat attent of niet? Ja, aangatent. Ik kijk eens wat laat het al is. Er zal wel, wel een flinke rij voor me, ja. dan denk ik. Kijk eens, daar hebben we de brigadier Voster. Ja, vooral pas. Ik heb geen tijd meer. Ik, ik had al weg moeten zijn. Tot ziens. Nels, daar ik vrees nog op, Elsie. Ja, ik ben blij dat u er bent. En nou, al een royale passie voor een hongerige Daarna zullen we ons, als het wat stiller is, met de vakconversatie bezighouden. Hm? Nou, Frank, loop af. Ik ben uit slaap Zwaar, meneer weer op. Ja, ja, dank je, Sarah. Ja, hier, al een stukje bleef. Fijn dat het u gesmaakt heeft. Uit komt zo met de koffie. Ik ga jullie laatste gasten zijn. Ik hou jullie toch niet op? nou nee, we beginnen pas met de thee om een uur of drie. Goed die... ja, dankjewel. O, oh. hey, ja, eigenlijk is goed dat ik aan denk. Ik heb beloofd dat ik morgen zal helpen met de bazaar. Jij heeft een plan uit te gaan? Morgen? Nee, dat ik niet. Waarom? Ben niet de mixer, wordt bezorgd. Ik had wel graag dat er iemand was om meer ontvangst te nemen. Maar het blijft het morgen met thuis. Ja, graag. Dan kan ik Milly als middag geven. Huh? Huh? Je hebt hier zeker geen wat te doen, hè, Otzi. Haha, <laughs> ik begrijp niet waar je de tijd vandaan haalt om te schrijven.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 Ja, een nieuw soort taart. Oh, maar de man maakt laten toevallig een opmerking over de smaak. Het bewijst dat hij thuis moet zijn geweest op de tijdstip van de brand. Is dat niet zo? Niet gek, niet gek. Maar moeilijk om een uur mee te overtuigen. Maar als je zou kunnen bewijzen dat hij je recept voor slaaptabletten heeft laten klaarmaken...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 Je kunt er nooit zeker van zijn dat ze vlam vatten. zijn. je zou ermee moeten experimenteren. Oh, een beetje risch van, hè? Nee, nee, wat jij nodig hebt is echt brandbaar materiaal. Ja, eh, nylon vitrage bijvoorbeeld. Nylon vitrage? Ja, dat wordt veel gebruikt tegenwoordig. En als dat voor de overgordijnen zou worden opgehangen, zou dat niemand opvallen. Nee, en het laat geen sporen achterop. Ja, dat zou een ja. idee zijn. En om extra zeker te zijn... ...zou je het moeten drinken in een uh, brandbare stof. Ja, niet in benzine of zo. Maar in iets dat volkomen ruikloos is en heel uh, brandbaar. Oh, ja, wat nou, kijk uh, je? Ja. Een natriumfloraat zou ideaal zijn. Nou, Na Ja, het wordt gebruikt in uh, onkruidbestrijdingsmiddelen... Je kunt het zo kopen, en ik wil wetten dat er in vijf van de tien tuinschuren hier een beurs te vinden is. Ja? Hmm. Ik zie dat ik iets heb gegeven om over na te denken. Hè. Nou, ik kan er eens maar beter weggaan. Oh ja, nog één ding. Hoe staat het met het motief? Motief? Nou, eh, iemand pleegt meestal geen moord eh, zonder reden. Hè. Zit de echtgenoot in financiële moeilijkheden? Nee, ik had hem al zeer vermogend voorgesteld. Nou, als het dan geen hebzucht is of vaak. Ja, dan heb je nog maar één motief. De andere vrouw. De andere vrouw? Ach, je weet wel, de sympathieke vriendin in de achtergrond. Iemand bij wie hij zijn toevlucht kan zoeken als zijn vrouw hem te veel is. Zo? <laughs>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 Ik hoop dat ik niet te direct, te. Uh, ja, te. modern geweest ben. Lang nee, natuurlijk niet. Nou, het wordt tijd dat dit op opstapt, hè. Nou, succes met je boek. Zeg, denk om dat ik 10% krijg. als je het verkoopt, hoor. Elsie, ga je uit of kom je naar binnen? Ik ben zo terug, zei. Ik moet even naar een stoffenzaak. Waarvoor? O, och, niks bijzonders. Ik, ik heb last van de zon als ik achter de schrijfmachine zit. Ik wil een paar wel vitrage kopen. Vitrage? Dat is ook niet erg praktisch. Wanneer neem geen zonnecerf. Nee, ik heb liever vitrage. Hm. Vitrage. Nou. Nou. Goeie middag hiervoor, hey. Kan ik u helpen? Hè? Ja, meneer Potter. Ik uh, woon een paar meter nylon-vitrage. Hebt hmm. u dat? We hebben niet veel sorteringen in vitrage. Er is weinig vraag naar tegenwoordig. U bent de tweede deze maand die hier naar vraagt. Werkelijk? Ik. Moet u eens horen, ik, ik hou helemaal niet van nieuwsgierig te zijn, maar ik, ik heb niet graag dezelfde gordijn als m'n naaste buren. Ja. Kunt u zich misschien nog herinneren wie hiernaar heeft gevraagd? Nee, niet direct. Mijn nieuwe winkeljuffrouw heeft toen geholpen. Nee. Connie. Connie. Ja, meneer Frotte. Kom even hier, wil je? Ja, meneer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 Maar uh, de naam van de klant weet ik niet meer. Oh, geeft niet. Hoe heette die zaak? Vermoeten in Rijk, Ja, die is het dichterbij. Aan de weg naar Londen. GELUIDEN. Nee, ik ga morgenmiddag naar Rexford. Morgen? Als je zo thuis blijven om de mixer in ontvangst te nemen, hebben we dat dus afgesproken? Oh jee, ik heb al een voorkaatje gekocht. Ook leuk. Maar ik nu al een vrije middag beloofd. Oh, misschien blijft het toch wel als je te vraagt. Werkelijk, Elfie. Jij bent toch wel het top. Er is niks aan te doen. Mevrouw.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 Zou u dat willen doen? Dat zou erg vriendelijk van u zijn. Nog mm -hmm. een blikje. Ik zal even het boek pakken. Hoe uh, was de naam? Mijn naam? Nee, mevrouw. niet de Uwe. van uw die vrienden. Oeh. Everett. Everett. Everett.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 Oh, uh, bij nader inzien geloof ik toch niet dat het geschikt voor me is. Het spijt me dat ik zo last heb veroorzaakt. Niet de moeite, mevrouw. Dag, mevrouw. Goedemiddag, juffrouw Piers. Dag, agent. Is brigadier Foster op zijn bureau? <laughs> Moet je de brigadier zelf hebben? Ja, agent. Is hij er niet? Nee, nee, hij is net weg. Maar hij kan zo terugkomen.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 Dank u, wel. Tot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 Blijf het meneer Het is altijd een schok als je ontmaskert wordt, niet? Ontmaskert? Is dat alles wat je kunt zeggen? Niet dat ik het zou willen aanhooren. Blijf hier alsjeblieft. Zou u me willen doorlaten, meneer Eiffel? Nee, Ik vroeg u voor je doorlaten. Elsie, nu moet ik met je spreken. Ik zie niet enorm. Luister. Ik kan me voorstellen wat jij moet denken.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 Ik heb hem met een beus in uw handen staan. Ook waar. Huh? Maar die heb ik ook niet gekocht. Uw naam hmm. stond op de bestelling van de vitrage. Nee, dat kan niet. Dat kan het me niet. Ik heb het naar mijn eigen ogen gezien. Luister eens. Wat jij van me denkt, neem het je niet kwaad. Huh? Dat is erg vriendelijk van u. Als je nou maar eens naar me zou willen luisteren. Een paar minuten maar. Huh? Ik zal bij de deur weghalen. Zo. Hij is niet op slot. Je bent vrij om weg te gaan wanneer je wilt.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 kreeg ik na de vergadering de boodschap van Brigadier vast. Hij sprak niet over Nora, maar op weg naar huis voelde ik me niet op gemak. Het toon plots op me door dat Nora wel eens in huis kon zijn gebleven. Ik begrijp dat ik van streek was. Stel dat die slaaptabletten voor mij bestemd waren geweest. Ze had ze in mijn koffie gegooid en het buisje in mijn zak gestopt om het te doen voorkomen als ze zelf had ingenomen. Hm? De brand was niet toevallig ontstaan. Ik realiseerde me dat er wel eens in moeilijkheden zou kunnen komen als er sporen van venobapitonen zouden worden gevonden. Daarom heb ik gelogen over het tijdstip van mijn vertrek. Alles was door de brand vernietigd, behalve die oude aktentrommel. trommel, borg er correspondentie op.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 Nee, hey, Everett. Ze heette Finora. Ik noem haar Nora. Finora. De brief is aan haar geadresseerd. Kijk maar, ze heeft haar postwissel betaald. Maar misschien kun je bij herrington haar, haar brief nog wel zaken krijgen... en je zou zonder moeite kunnen vaststellen... dat ze dat onkruidmiddel in High Street heeft gekocht. Ach, waarom bent u niet naar de politie gegaan? Ach, wat zou dat voor zin gehad hebben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 Oh ja. Ach, bied hem een verontschuldiging aan, wil je? Zeg maar tegen hem dat het niet zo verschrikkelijk belangrijk was. Ik zal hem later nog wel opbellen. Ja, nee, ja, Ik geloof u, meneer Hefferin. Dank je. Dank je, Elsie. Meer kan ik niet zeggen. Maar.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 Dat het wel wat erger vergezocht is. Dan is er zeker van dat het succes zal hebben. Ik twijfel, Bia. Nogmaals bedankt, Elsie. En als er ook iets is wat ik voor jou kan doen, zeg het dan. juist <mendalia's> verzorgen. Hm. Oh ja, N nog een kleinigheid. Ja? Uh, ja, u moet niet denken dat ik hoe dan ook pressie wil uitoefenen. Ik zou het erg vervelend vinden als u het zo voelde. Maar... Uh...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 Ik heb je handtekening nodig. Uh, hier? Ja. hier. En hier. Het is reuze opwindend, hè? Het is fantastisch. Zo, dit kan meteen naar de notaris. En de aannemers van de volgende maand wil kunnen beginnen. Ik kan je niet zeggen hoe blij ik ben. Oh, het was niet gemakkelijk. Menaver, het was ook een harde noot om te kraken. Ik heb bijvoorbeeld dat vechten.